Uur. Dit is Renate Evers met het n van Greenpeace is weer in Nederland. De ijsbreker kwam kort na het middaguur aan in de haven van IJmuiden. Het schip heeft bijna een jaar in de ketting gelegen in de haven van Moermansk. De Russische autoriteiten hadden het schip geënterd vanwege een actie tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. De 30 opvarenden zaten een paar maanden vast. Israël heeft vannacht en vanochtend twintig doelen in de Gazastrook bestookt. Palestijnse getuigen zeggen dat de bombardementen de hele nacht aanhielden. Militanten in de Gazastrook vuurden weer raketten af op Israël. Voor zover bekend hebben die geen schade aangericht. Egypte probeert nog altijd om een bestand te bereiken voor de Gazastrook.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 Abonnees krijgen het Nederlands Dagblad vandaag niet in de bus. De vrachtwagen die de kranten naar het distributiecentrum moest brengen kreeg vanochtend een lekke band. En daardoor kwam hij te laat voor de bezorgers. Op de website van het Nederlands Dagblad is voor iedereen de digitale versie van de krant te lezen. Het weer er trekken nog een paar buien over het land, maar geleidelijk wordt het vrijwel overal droog. En van het westen uit breekt de zon door en dat wordt zo'n 22 graden. Morgen overal regen en weinig zon en het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden 2 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Dorp 5 kilometer door een ongeluk. De weg is helemaal dicht tussen Zoeterwoude Dorp en Hoogmade. En dat gaat waarschijnlijk ook even duren. Er zijn er twee ongelukken vlak na elkaar gebeurd het verkeer van Den Haag naar Amsterdam kan voorlopig beter omrijden over de A44 via Wassenaar. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, de andere kant op dus bij Zoete -Dijk, drie kilometer door een auto met pech, de linkerrijstrook is daar dicht. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij knooppunt 4 vier kilometer door wegwerkzaamheden die weg is helemaal dicht tussen knooppunt en Gorkum en dat gaat duren tot maandagochtend vijf uur op de A27 van Utrecht naar Gorkum ten slotte een lange file tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, daar staat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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM.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 er was er ook een in matrozenpak bij, en die leek precies op een jeugdkiek aan mij, weet je nog wel, oudje? Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet je nog wel,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 toch aan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en juelt wat mee met muziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent, ik zag hun moeders touwtjes springen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 Ik vanzelf weer voor elkaar.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 So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 Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom.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 1969 was als tip, kwam niet binnen in de Nederlandse top 40. En verder als tip kwam hij niet. En in 1979 uh, heb ik een opname gevonden uit 1979. U hoort nu Gerard Cox met een broekje in de branding. Het gebeurt niet dik als hoogtes, maar zo'n paar is vers seizoen. Misschien ook meer het licht eraan dan of de zee wil doen. Het moet een dag met zon zijn, maar met een flinke wind. Zo dat je aan het strand veel bruin gebrande water. Buitenkant voor elke man. Het is duidelijk dat de wonder. straks een eisen stellen kan. Een broekje in de branding van dat man tot agent is plotseling iedereen het water ingerend. Het is vervelend om zonder broek in zee te moeten staan. Maar ja, je kan toch moeilijk bottomless het strand opgaan. Maar toch zijn er ook lichtpuntjes, soms komt het goed van pas. Want ook een oude vrijster. En die zij Reeds op jaren in de liefde nog geen weg probeert zich het langs deze onsimpathieke. Een broekje in de branding, het drijft een dreigend ruimer en ergens in het water staat een rijk vrouw. vrouw. Een broekje in de branding, die zwemt er tegenop, brengt deze spiering haar in de Ja, ho, het aan tegen een miljonair of volle bof of tegen een welgestelde delinquent met zeilverlof? Een broekje in de branding, wat duidelijk dat het geluk soms in een heel klein broekje zit. Wat zijn nu dus de richtlijnen als u uw broek verliest? Dan wel wanneer u ziet hoe een anders broek het zeengat kiest. Vis het alleen maar op Ja, dat. Vies, Louise. Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Ze was een getypune puus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij beet op haar nageltjes, dat vond moe een grap. En telkens als ze weer begon, mama, blijf toch af. Louise, zit niet op je nagels te bijten, Waar met dat bijten je vingers verslijten Wacht, wat vies, Louise Hou met dat bijten op, anders heb je een strop Je kleine vingertjes zijn toch geen lonies, liever Bob Louise zit niet op je nagels te bijten Wacht, wat vies, Louise en heeft er kleine nageltjes met moster maar, maar zij heeft ons die mosterkuren toch niet afgeleerd. Ze likt er nu de mostertafels wel toch geen zo pijn. Alsof er kleine vingertjes van bliesroketjes zijn. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wacht, wat wies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verkleiden. Wacht, wat wies, Louise. Met dat beten nog, oh, anders heb je een strop, Je kleine vingertjes. Zet op zijn toch geen lollies lieve Bob? Louise, ze zit niet op je nagels te beten. pak. Louise? Louise, kreeg verkering met een leuke jonge man. Daarna klopt je op verloren, je merkt hem niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoord ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast, en steeds mijn mond bezet. Louise, het niet op je nagels te bijten. Wacht, wat is Louise? Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wacht, wat is Louise? Al met dat bijten nog, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes, zit op die logisch, lieve god. Louise. Wie ze zit niet op je nagel te weten wacht wat wie, is het, wie ze, Ik heb soms van die akelige dagen, dat alles me te groot wordt en te veel.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 en ik weet nog van niets, veilig achterop, bij vader op de fiets. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer, wauw!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 Scheen. De vogels zouden zingen en iedereen was blij En alle mooie dingen waren voor jou en mij Zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Het is niet veel, het is niet veel Het is nu kort, voor jou en mij, en ik deel En ik wil, mijn dag in drie En ik ben blij als ik je zie, als ik je zie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 Yo Je bewaren, heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren voor ander half miljoen. En telkens zou ik eventjes het deksel open doen. En dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en niemand kan erbij.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 Do she and those who will endure it, and you Bavarian, hell good Bavarian. Then let your for under half a million. And telkin kids how Het head Dexel open doing. And then strike it, so such as Lachi like Haren. Then lick you in the button.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 And so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 Het was wel niet zo'n laatste wijf, want hij had er thuis nog vijf. Maar als breed gewaar kon het er toch mee doen. Nou, voor ik Corrie gaf aan eentje van die elf. Want als Hollander, als echte Hollander... reken ik uit wat of ze inbrengt en dan zeg ik, ik hou er Als het school... 70 jaar oud is Zeggen BMW dat wordt een heel gedoe Feestje bouwen voor het geheel Van het schouwijk personeel Wiener, zinger en de Beatles toe Plus nog een musical Met 80 man Maar als Hollanders Als echte Hollanders Rekent men uit wat of het gaat kosten En dan komt alleen Wimke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 dat gaf meteen zo'n feestelijk cachet. Om half elf kwam de directeur persoonlijk. Gewapend met een potpland en een speech. Te lang en slaapverwekkend als gewoon. Maar opa hoorde toch al jaren niets. Met zware stem en machtige gebaren. Besprak de directeur de tijd die vloog. Wat misschien gold voor opa's honderd jaren Maar vast niet voor best directeurs betoog. Daarna kwam er een stroom familieleden Uit ziddenuren zelfs een uitgoedleen Vol jaren opgespaarde hartelijkheden En ieder bracht cadeautjes voor hem mee Voornamelijk tabak en confituren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 Waarvan het gebruik hem niet was toegestaan. Daar bakken chocola het vest met mouwen. Daar wol nog wel eens irriterend bouw. Alleen het van pantoffels mocht hij houden. Toch jammer dat hij nooit meer lopen zou.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 Voor iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen, maar niet voor mij. Laura was Tommys beminde, Hij zag haar als zijn koningin. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.